In de VS hebben meer mensen dan eerder gedacht injecties gekregen met een besmette pijnstiller. Volgens Amerikaanse gezondheidsdiensten lopen ongeveer 14.000 patiënten het risico meningitis te krijgen. Dat zijn er duizend meer dan eerst werd aangenomen. Inmiddels zijn 14 patiënten overleden aan meningitis en 170 mensen zijn ziek. Een afgevaardigde van de Amerikaanse Senaat wil een strafrechtelijk onderzoek naar het bedrijf dat de pijnstillers heeft geproduceerd.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 Smiddags wordt het zo'n 13 graden. Tot zover het NOS-journaal. De AWB verkeersinformatie Eén melding nog op de A10-ring Amsterdam-Watergraafsmeer... richting de Nieuwe Meer. Daar is bij het Amstel Business Park de afrit dicht. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Welkom bij Nachtzuster, het programma met vragen en antwoorden. Een programma bedoeld voor nieuwsgierige mensen. Dus iedereen volgens mij van nature wel nieuwsgierig. Maar wil je nog graag iets weten, dan is dit je kans om het voor te leggen... aan een groot publiek via 0800-1121... Via nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl. Of via Twitter, via apenstaatje nachtzuster. Het makkelijkste is om even te bellen. Kunnen we elkaar spreken via 0800-1121.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 Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtjisten, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtjisten, brand van binnen. Nachtjisten, doe het aan de bij Nacht, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtjisten, al ik de morgen. Nachtjisten, doe de bij <totstuk>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 Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets zonder de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, ik iets van de pijn. Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, oh, Nacht, oh, oh, Nacht, oh, oh, Nacht, oh wat pijn. Nachtzister. Nachtzister. nachtzuster. nachtzuster. nachtzuster. nachtzuster. Oh, oh, oh, oh. De pijn, de pijn, de pijn, de pijn, de pijn. Nachtzuster. Nachtzuster. Radio 1.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 I cannot wait. I'm Yours van Jason Mares was dat op Radio 1. Martin, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Hallo. Hoi, hé. Nou, tijd voor een vraag inderdaad weer eens. Oh. En, uh, ja, ik had, een, <laughs> uh, ik had er een... Uh, dat is een diep graven, zal ik maar zeggen. Dus, oh, mooi. Uh, letterlijk. Uh, letterlijk dus, nou, uh, graaf <laughs> jij maar diep, Martin. Maar ja, ja, stel, je hebt een stukje grond uh, gekocht. En, uh, in Nederland, mogelijk. En uh, je gaat... Um, graven in je achtertuin, zogezegd. Uh, in hoe, hoe ver is, In uh, dus in hoe, diep, hoe diep ben je dan eigenaar, zal ik maar zeggen. Dus, dus stel, je gaat uh, twee meter de grond in, kan je dan zeggen... nou, dat is mijn achtertuin. Maar stel dat je nou al tien meter de grond in gaat... is dat dan ook nog je achtertuin. Oh, wat een goede zeg. Ja, ik, ik, ik, ik heb eigenlijk nog nooit een, een, een, een, een iets gekocht zelfs, maar ik, ik weet ook niet of dat ergens beschreven staat als je dat een huis koopt. Van nou, in zoverre mag je, is dit, behoort dit tot je tuin dan weer. Kijk, als de olie onder ligt, kan ik me wel voorstellen, dan, dan onteigenen je geloof ik, of dan is dat een, een, een, een, een algemeen belang, maar... Kijk, want dan kan je, zou je in theorie kunnen zeggen dat je over een... als je al oh, een stukje grond hebt, over oh. heel veel grond bezit eigenlijk... maar dan ja. in, de, in de diepte, zou ik maar zeggen. Ja, want als je, als, je, als je een stukje grond hebt... dan kun je als het ware een flatgebouw naar beneden bouwen. Ja, ja, voilà. Ja. Waarom doen we dat en, en, en, eigenlijk je, niet? Ja, dat zou mooi zijn. Want dan zat ik ook al te denken, kom je al die... Uh, als je steeds verder gaat, de diepe, zou ik maar zeggen... kom je natuurlijk in het midden van de aarde. Dus alle eigenaren van de van stukjes grond, die zitten allemaal natuurlijk in de kern allemaal weer bij elkaar, zeggen. Dus dat is wel weer een mooie gedachte dan, hè. Nou, dus, <laughs> ik, ik krijg ja, helemaal dan... zin om te graven, Martin. Ja, ik weet niet of je eigenaar bent, ja. Hoe ver kan jij uh, je Heb jij hoeveel kubieke meter zand, heb jij wel niet uh, dan? Nou, ja, is dat ja, dus... een paar meter misschien? Dat, dus dat, mijn dat zand... is mijn zand. Het ja, is mijn zand. Maar ja, je zal zien dat het meer geld kost om dat zand af te voeren... dan dat het uh, opbrengt in de zandhandel. Ja, maar, dus uh, zijn er misschien weer ergens halverwege een, een, een stukje diamant zit of weet ik wat. Oeh, dan zeg jij zo wat? heel diep onder jouw huis. Oeh, misschien kan ik wel hartstikke rijk worden inderdaad. Ja, ik zat meer te denken inderdaad om een uh, uh, zes schuilkelders onder elkaar te bouwen... en dat je dan een heel groot huis hebt. Ja, super, super voorraadkelders inderdaad. Ja. Altijd wat uh, te eten bij Astrid. Zoiets. Maar kijk, ook nog eens een keer. Ja, ja. <laughs> ja. Hoe kwam je daar ja, nou volgende... op, Martin? Beetje... Ja, gek. Maar dat, ja, dat bedacht ik uh, ineens. Van, uh, hey, je, hebt, je hebt een stukje grond. En uh, uh, ja kan je bij wijze van spreken zeggen van ik koop een weiland en ik ga, ik, ga, ik ga een kuil graven. Van, uh, kijk, daar heb je natuurlijk alweer een, een, misschien een vergunning voor nodig om te graven, maar oh ja, in hoeverre... ja, krijgen we dat? Ja. Uh, ja, kijk, maar je kan wel zeggen van nou, ik ga mijn grond helemaal, uh, ik heb een, vier, een uh, x-aantal vierkante meter grond. Ik ga hem helemaal uh, naar beneden graven. En ik ga die grond inderdaad uh, verkopen of zoiets. Dan en, en, en laat je een kuil achter. Maar, maar op zich is dat jouw. Ja, zoiets. Nou ja, <laughs> totdat je. Tot dat, uh... kennen, er, zal er, er zal wel een bed voor zijn. In hmm. Nederland sowieso. Ik weet het dus niet hoe dat zit. En, en, of wereldwijd natuurlijk. Het zal per land misschien weer verschillen of zoiets. Ja, je zit natuurlijk ook nog met ondergrondse rioleringen. Met waterleidingen. Met dat soort dingen. Je mag natuurlijk niet zomaar. Ja. Maar ja. Als het jouw grond is. Ja, als je een is, klein, klein stukje grond hebt, oké. Okay. Maar stel dat je een ja, of een flink bosperceel beschikt of zoiets. Uh, en, en het is sowieso ook in theorie om, om, om kijk in praktijk kan je er misschien niks mee, maar in theorie kan je dan wel zeggen van nou, ik, ik bezit echt uh, kubieke meters zand. Nou, dat mag je, je sowieso wel zeggen. Het zit dan maar het je jaar, gaat, het gaat dan, natuurlijk, het komt ook steeds dichter bij elkaar. Want als ik bedoel, als jij mijn buurman bent en de grond onder jouw huis is van jou. En de ja, grond onder mijn huis punt, is van mij. Dan loopt het in een puntje, inderdaad. Het is een soort taakpuntgrond. Ja. heb je dan. Uh, ja. zou je dan uh, en kegeltjes. Ja. Ja. We uh, hebben boven allebei ons Dan uh, kan je ook nog zeggen, hè, in de lucht... Uh, een Omhoog ook? Je kan het in een breder zin zeggen. Hoe ver uh, is de ruimte rond je huis je eigendom eigenlijk? In de lucht dan ook weer. Hè? Dan kan je zeggen, nou, tot een bepaalde hoogte kan je misschien... Uh, ja, iets, iets bouwen of iets hangen, weet je wel. maar als het te hoog wordt en het, als het vliegverkeer gaat storen dan... ja Maar, maar ik ja, denk toch de dat er een, aardig, uh, ja, ja, stukje een aardig, aardig stukje heelal van ons is. Ja, zou je dan zeggen, ja. ja. ja. Ik, uh, ik uh, zorg even, Martin, dat je antwoord krijgt. Ja, er moet wel een antwoord op te vinden zijn denk ja. ik. Dankjewel hè voor ja, je vraag. Okay. Ja, bedankt uh, voor dat ik uh, ja, gelijk aan de, aan de beurs kwam. Ja. Dus, uh, ik moet zeker weten dat ik dan wakker ben nog even. Oké. Okay. Nou, uh, uh, graag ja. gedaan. En jij ook bedankt. Dag Martin. Ja, groetjes hoor. Fijne Ja. Dag. Dag. 0800 1121. Dit is Our House.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 Like to keep it can't hang around. in de middle of our street. Maar ja, hoe groot is het stukje straat dat dan voor jou is? Tot hoe diep gaat dat? 0800 1121 Richard. Hi, hey, goeiemorgen Goedemorgen. Hallo. Alles goed? Mooi. Ja, hoe is het met jou? Ja, lekker, arm en gezond zeg ik altijd maar. Arm en gezond oh, gossie. <laughs> oh, gossie, ben je ja. gewoon altijd arm of, of komt het door de financiële crisis? Al oh, dat. Oh, nou ja, als je maar gelukkig bent. Ja, nou, dat ben ik hoor. Ik heb, absolu ik heb absoluut niks te klagen. Oh, mooi is dat. Had je wel een vraag? Niks te klagen, ja, wel te vragen? Ja. Ja, ja, ja. Nou, het, het, het, laat ik zou zeggen, ik heb. Uh, het is, ik vind het voor mezelf ook meer uh, vervelend als dat het probleem is. Maar ik vraag me wel eens af, als ik bijvoorbeeld op een keukentrapje sta, ja. uh, van een meter, anderhalf meter hoog, dan uh, gaan het met mij allemaal alarmbellen rinkelen, krijgen, zweten of dat uh, hoogtevrees. Ja. En als ik in een vliegtuig zit, ja. heb ik daar totaal geen last van. En ik vraag me dus af hoe dat kan. Ook niet als je, als je naar buiten kijkt vanuit een vliegtuig? Nee. Oh? En het vreemde is ook, en dat is weer iets anders. En ik, ik ben een man die durft dat gewoon toe te geven. Mijn vrouw is daar helemaal niet bang van. Als ik bijvoorbeeld naar spinnen kijk. Ja. En zodra ze dus groter worden dan 2,5 of 3 is met name vogelspinnen. Als ik die op de tv zie, oh. is dan echt waar, dan uh, kijk je het liefst even de andere kant op. Maar dat het raar is, wij hebben dus ook een tekkel en een rotweiler. Nou ja. ja, een rotweiler is best wel groot. Ja. Dan heb ik daar totaal geen probleem mee. Maar dan vraag ik me af, hoe, zo, hoe die angst waar dat vandaan komt. Je weet dat een rotweiler geen spin is, hè? Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Ja. nee maar dat gaat, gaat er mij eventjes om. Waarom je voor het, kan... het ene wel bang bent en voor het andere niet? Kijk, uh, die rotwaar van ons, de hartstikke hartstikke hartst, beest, en als die op zijn achterbouw te gaan staan, dan komt die van mee van mijn buik. Maar een spin, een vogelspin, die is ja. bij wijze van spreken of 10 centimeter, daar ben ik dus wel bang van, maar van een hond ben ik er dus absoluut niet bang van. Ja. Maar ik, vind, ik zou er wel heel graag willen weten hoe dat kan, en net als met dat hoogte, op een keukentrapje, dan uh, heb ik zoiets van nou, uh, we gaan het even anders oppakken en in de vliegtuig heb ik zoiets van ah, best leuk. Ja, maar, maar nog eventjes, want dat krijg ik nou niet goed mee. Als jij in een vliegtuig zit, je kijkt naar buiten, dan heb je geen hoogtevrees. Nee, en zodra ik dus, ik denk dat het er ook mee te maken heeft, dat, dat je dan wat om je heen hebt. Ja. Ik, ja ik heb toen een tijdje geleden heb ik ook mijn huis geverfd. Toen stond ik eerst op een trap. Nou, ik heb toen op een gegeven moment tegen mijn broer gezet. Ik zei, joh, ik jij geen stuigen in pleuren, want ik zei, dit gaat het niet worden. Nee. Ik stond dan op drie, vier meter hoog en echt, ik zat om me heen te kijken en, uh, nou... Ik denk, dit gaat het niet worden. En met de stijger, dan is het misschien net omdat dat je net niet uh, naar beneden kan kijken. Ja, dan ging het alweer een stuk beter, maar okay. dat is dan toch raar. Ja, dat is ook raar. Dat is ook wel nou ja. een beetje raar. Ja, en van die spinnen vind ik ook gewoon raar. Ja. Ik, uh, ik ga op zoek naar een antwoord, Richard. Oké. Okay. Uh, blijf luisteren, zou ik zeggen. Ja, en mag je in ieder geval ook complimenteren met je programma? Ik vind het een interessant programma. Allerlei vragen nu al. heel interessant. Heel interessant. <laughs> je complimenteert nu eigenlijk jezelf, hè? Want jij bent degene die natuurlijk te, met de vraag komt. Ja, oké, okay, oké. Okay, okay. Dus dat doe je goed, Richard. Nee. En ik hoop in ieder geval stiekem niet dat ik de enige ben met die fobieën. Nee, nou dat zeker al, al niet. Hoogtevrees, <laughs> arachnofobie, uh, er zijn allemaal zelfs namen voor. Nee, 0800-1121. Dankjewel Richard. Ja, ja, okay daar Oké, okay, goeienacht. Dag. Dag. Dag. When you're close to tears, remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so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 Mario 1. Nachtzuster Astete Jong. Diana Ross, ain't no mountain high enough. Even tussen jou en mij, even niet verder vertellen hoor. Want het is zo beschamend om te zeggen op Radio 1... maar ik heb iets verkeerd gegeten, ik zit gewoon te spugen. niet verder vertellen. Dus daarom draai ik zoveel muziek. Maar het gaat nu weer een beetje. Ik geloof dat we het ergste gehad hebben. Dus dat betekent dat er weer wat meer gebabbeld kan worden. Uh, Marcello. Dag, goedenavond. Ik hoop dat het iets beter met u gaat. Zo net te horen dat u ziek bent. Nou ja, het is de, de, ja laten we er is niet erg. te lang over praten. Het gaat weer een beetje. Het draait allemaal om jou. Vertel. Nou, het draait niet alleen om mij, maar ik heb een hele serieuze vraag. Ja. Ik heb vorige week namelijk ook opgesteld. En toen is u me een beetje afgepoeiend, maar ik heb nu echt een hele interessante vraag. Waarom namelijk. heb ik je afgepoeiend, Marcello? Wat was nou, het ook weer? Nee, uh, Ik had verteld over dat grote spoorstel van dat... Uh, van dat uh, geld uh, wat je dan kon verdienen als allemaal twee euro af zouden staan. Oh ja, ik weet het, het alweer. Het was geld. een heel mooi idealistisch plan, maar ik geloofde ik... er niet in. En het nee, was geen ik vraag. Een dus. Maar goed, dat een vraag, Marcelo. Een hele serieus vraag. Ik heb een ja. half jaar geleden. Mag ik u zeggen ja? Ja hoor, zegt u maar u. een maar half u. jaar geleden gebeld over mijn eventuele optreden, wat ik zou gaan doen. Ja. Ik was er toen volkaan nog niet helemaal aan toe. Oh. Maar er zijn nog wel wonderen gebeurd. Uh, nou, ik kan het nu niet laten horen, helaas, want het is midden in de nacht dat we mijn last van hebben. Oh. Maar ik stuur u een opname op, oh. uh, hoe dat klinkt, ja? En het is namelijk zo, het, uh, technisch is het, klinkt het als een klok op dit moment. Oh, heel goed. En ik heb namelijk een wens. En oh. Een hele serieuze wens. Net ja. als iedereen een wens heeft. Oh. Ik heb vroeger op een jeugdkoor gezeten toen ik 14 was. Ja. En toen hebben wij een kerstplaat gemaakt. Met oh. gewone Hollandse kerstliedjes die iedereen kent. Ja. En dat wil ik nu ook heel graag. Ik wil namelijk een kerstcd maken. En mijn ja. serieuze vraag is. Nou, kijk, ik kan heel Nederland afbellen in platenmaatschappij. Maar dan zeggen ze: stuurt u een opname op. En ik hou het nu kort, want andere mensen zitten ook te wachten. Daarom vertel ik het wat sneller. Ja. Ja. Het gaat er nu eigenlijk om dat ik een uh, platenmaatschappij dan heb gebeld. En die zegt, ja, stuurt u een opname? Maar als ik met mijn concertrecorder een opname maak... dan ja. ja, komt iemand met een auto aanrijden, die doet een deur dicht of je hoort een kind huilen, dan staat dat natuurlijk ook op. En dat is ja. niet te professioneel. Nee. En dan krijg ik krijg je dus geen antwoord op. Ja. Nou, ik kom dus uit een hele muzikale familie. En het kort samenvatten, Marcello. Goed. Ja. En ik wil eigenlijk, uh, nou, ik hoop dat er iemand luistert. Ja. En ik wil dan ook aan de redactie mijn telefoonnummer geven. Oh. En mijn, uh, misschien mijn naam en adres. Dus als ja. iemand to the point, Marcello. Ja. Een producer of wat dan ook, die mij ermee wil helpen. En ja. dat kost natuurlijk wel geld. Ja. Maar ik heb niet veel aan te bieden. Maar ik, kan, ik heb al een mooie stem aan te bieden en een mooi uitzending. Oké. Okay. Dus. Ja, want in principe is dit natuurlijk gewoon een kwestie van ergens een studio huren en een halve dag uh, het liedje opnemen. Ja, dat kan natuurlijk wel. Maar we hebben de plaatsmaatschappij ik heb IMI gebeld. Ja. En die hebben gezegd, nou, uh, we krijgen 10.000 aanbieden... per dag, dag, meneer. Ja. We horen erop. Ja. Nou, en ik heb een IMI-manager nodig... die gewoon zegt, van, nou, ik wil wel eens even... naar jouw stem luisteren. Ja, maar dan moeten we inderdaad... Nou, Marcello, luister. Ja. Um, volgende week... Ja. Kom jij hier een kerstliedje zingen? We het, het mooi op. Wel? Ja, Neem we het mooi op. Heb je meteen je demo, je publiciteit, want het is je gelukt om op Radio 1 te komen zonder dat je nog maar een noodgezongen gezongen had. Ja. En het uh, probleem opgelost. En nu moet ik naar de studio komen van Max. Ja. Nou, dat is geweldig. Nou. Nee, hoe, hoe kom ik terug? Maar dat is 6 2. Ja, een beetje inventiviteit heb je wel nodig om het te kunnen maken in de platenbranche, hoor. Dat is waar. Ja, dus je moet iemand zoeken die je even heen en weer brengt. Of je gaat hier tot zes uur op de trein zitten. Of om zes uur, vanaf zes uur op de eerste trein zitten wachten. Ook en ook. Kom je volgende ah, week een. Nou, een ik hoop niet zingen. dat iedereen ziek bij mij in de buurt dat ik ook moet gaan hoesten en poesten. Laten we hopen dat, dat ik geen griep krijg. Nee, nee en dat, is, dat, mooi... dat, dat kunnen we. We hebben nog een week. Zijn we allebei helemaal in goede gezondheid. En dan zie ik hier. En, en uh, uh, krijg ik daar nou nog even. Van iemand? Blijf Moet hangen. Ja. Blijf aan de telefoon. Spreken we het even praktisch af. Volgende week, Marcello, met een kerstliedje. Dat is fantastisch. Nou, ook en weer dat, geregeld. Ik, dat, Nieuwe ik, dat, vragen. 0800 ja. 1121. Is toch goed zo, Marcello? Ja. Oké. Okay.